12 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In Noord- en Zuid-Nederland voeren groepjes boeren nog actie tegen nieuwe veevoerregels van het kabinet. In Groningen mogen boeren in kolonnen door de stad rijden en in midden Limburg rijden trekkers langzaam over de A2 bij Ittervoort. Het grootste protest was vanmiddag op de A1 bij Deventer, waar een blokkade tot een verkeersinfarct leidde.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 Het weer. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot een graad of 14. Langs de hele westkust komen zware windstoten voor. Morgen ook regen en harde wind. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit